Het wijze kleine meisje. Er was eens een plek waar paarden werden gezien als teken van welvaart. Twee broers leefden in hun eigen huis met hun eigen wilde. Dimiter was de rijke boer en Jericho de arme. Kom op Jericho of we komen er nooit voor zonsondergang. De twee broers reden naar een grote handelsbeurs die in de stad plaatsvond. Net op het moment dat ze wilden weggaan, kwam Jericho's dochter. Alsjeblieft, vader, laat me met je meegaan. Het is een erg lange reis, mijn kind, en je zult moe worden. Ik heb altijd de stad willen zien. Alsjeblieft, vader. In hemels naam. Laat het kind meegaan en laten we vertrekken. Ik zal braaf zijn, vader. Dat beloof ik. Nou, oké okay dan. Spring erop. Ze reden de hele dag en tegen de avond waren ze dichtbij een stad. Laten we een plek vinden voor de nacht. En in de ochtend zullen we de stad binnenrijden. Er lijkt daar een hut te zijn. Daar zo. Echt? Laten we gaan. Dit is geen hut, maar een stal een goede plek om de nacht door te brengen. Kijk, er is ook genoeg water en eten voor de paden. Wat een geweldige plek om de nacht door te brengen. <lacht> Oké okay dan, laten we nu gaan eten en slapen. Dus gingen de drie de stal gereed maken om de nacht te kunnen doorbrengen. De volgende ochtend werden ze vroeg wakker en waren ze klaar om hun reis te vervolgen. Kom op, Nora. We moeten gaan. Kom maar aan, vader. Wat was dat? Kijk! Heeft onze Merrie afgelopen nacht een veulen gebaard? Als het veulen van je Merrie was geweest, dan had het naast haar gestaan. Maar het komt naar mijn hengst. Maar oom, oh, hoe kan een hengst een veulen krijgen? Dat is waar, broer. En het lijkt zelfs op onze Mary. Dat is goed. Geef het water en eten en geef het veulen aan mij. Maar broer, paarden komen niet in honderden kleuren, Ook, Misschien was dit veulen verdwaald in het bos en is het hier naar mijn hengst gekomen. Wat het ook is, als jouw Mary je moeder was geweest, was het veulen rechtstreeks naar haar gegaan omdat het naar mijn hengst is gegaan, is het nu van mij. Zie je, broer? Zie je? Dus bekvechten de twee broers om wie het veulen mocht houden. Uiteindelijk had Nora een idee: Vader, oom, waarom gaan we niet naar de stad? Woont daar niet de wijze koning? Laten we naar hem toe gaan en hem laten beslissen. Ze heeft gelijk, broer. Ja, je dochter is slimmer dan dat jij dat bent. Laten we gaan. Ze bereikten de poorten van de stad. Terwijl de broers met de bewakers aan het praten waren... las Nora iets van een bord met een afbeelding van een dief op een boom in de buurt. Op het bord stond dief... Diegene die de koning kan vertellen waar hij is, zal een beloning van 100 goudstukken krijgen. De broers vertelden alles aan de koning. Nou, wat denken jullie? Dat is erg lastig, uw hoogheid. Als de Merrie de moeder van het veulen was, zou ze haar melk hebben gedronken. Maar het vuile is ook niet echt van de rijke broer. Hij ruziet alleen maar vanwege hebzucht, want hij heeft meer dan genoeg paarden en kan makkelijk zijn arme broer het veulen laten houden. Nou, laten we erachter komen of de broers rijk of arm zijn vanwege de intelligentie of door het gebrek eraan. Wat bent u voor plan, uwe hoogheid? Op het moment dat reden mislukt, komt wijsheid als redding. Laten we kijken welke van de tweede wijs is. Nou, omdat het veulen niet echt van een van jullie is, zal ik jullie een vraag stellen. Diegene die een antwoord heeft wat mij bevalt, zal het veulen mogen hebben. Dus stelde de koning de broers een vraag: Wat is het snelste ding in deze wereld? Wat is het zachtste ding in deze wereld? En Wat is het meest waardevolle ding in deze wereld? Iedereen was verbaasd over de rare vraag van de koning. Ze wachten allemaal ongeduldig om de antwoorden die de broers zouden geven. De meter dacht dat wanneer hij de koning zou aanprijzen in zijn antwoord, de koning hem de voorkeur zou geven. Dus hij antwoordde... Nou, dat is makkelijk, uw hoogheid. Wat kan er sneller zijn dan uw paard? Wat kan er zachter zijn dan uw bed, mijn heer? En wat kan er inderdaad waardevoller zijn dan uw prins? Wat is jouw antwoord, Jericho? Jericho was een eenvoudig en eerlijk man. Hij wist niet hoe hij mensen moest vleien met indrukwekkend en grootste praat. Hij wist niet wat hij moest zeggen. Uwe Hoogheid, de andere broer, heeft niet eens een antwoord. Maar geen antwoord is beter dan een onoprechte en oneerlijke. Laten we even wachten. Nora dacht heel hard na. Ze wilde een eerlijk antwoord geven. En toen werd het haar duidelijk. Excuseer mij, uwe hoogheid. Mag ik antwoorden in plaats van mijn vader? Zeker, waarom niet? Ik moet eerlijk zijn, Sire. Dat ik niet echt de juiste antwoorden weet. Maar, gebaseerd op wat ik in de wereld heb gezien, is het snelste ding in de wereld echt de wind. Het is zo snel dat het een storm kan veroorzaken en alles op zijn weg kan vernielen. En het zachtste in de wereld moet de kus van een kind zijn: net zoals dit veulen die me nu likt. En het meest waardevolle in de wereld zal eerlijkheid moeten zijn. Anders zou je niet 100 goudstukken betalen als beloning voor informatie over een dief. Bravo, bravo Jericho! Je dochter is inderdaad wijs, eerlijk en oprecht. Ik ben goed te spreken over haar. Ik zal je niet alleen dit veulen geven, maar ook 100 paarden en 10.000 goudstukken. Als beloning. En wat jou betreft, Dimiter. Je had genereus kunnen zijn, maar je koos voor gemeen te zijn. Gemeenheid kan je alleen een stuk op weg helpen, maar de langdurige beloning komt door eerlijkheid. Laat dit een les voor je zijn. Ik begrijp het, Uwe Hoogheid. Dank u, mijnheer. U bent echt aardig. En zo als het is, kunnen we gemene dingen met elkaar uithalen. Maar ze zullen ons niet verbrengen. Mensen zullen er doorheen kijken. Maar als we echt een gelukkig en vervuld leven willen leiden, zullen we eerlijk, oprecht en wijs moeten zijn.